Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Temperatuur 19 graden aan zee en 24 graden in Limburg. Morgen weinig verandering, maar in de middag iets meer zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Zwaan bij de ANB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file bij Muiden 6 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A22, Velsen richting Beverwijk, is dicht bij de Velze-tunnel na een ongeluk. Je kunt omrijden via de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 En zo is het alweer even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Saft Zaterdag met Duran Duran als eerste in The Reflex. ZFM Voor Zandvoort en de regio En we hebben nog veel meer lekkere muziek vanmiddag in petto en informatie Goedemiddag luisteraars en hallo albert -Jan. Hallo Rob, wat Hallo. Heb je, wat heb je een mooie koptelefoon op Ja mooi hè Prachtig, is dat het nieuwe? Ja, ja, ja, ja Ik Welkom ben luisteraars. trots op ja. <laughs> Welkom luisteraars, wederom drie uur live vanaf het Gasthuisplein uh, Uiteraard zijn daar de vaste onderdelen die u van ons gewend bent Want rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda om half drie komt onze enige echte weerman langs. En dat is Lex van der Hoorn. Want die gaat ons vertellen uh, wat voor weer het is. En hij gaat de weersverwachting uitspreken. Want vorige week zat hij er goed naast, hè? Nou, nou, nou, nou, nou. Maar nou, daar, nou we, daar valt wel mee. Hebben we... Nou ja, hebben we straks wel even over. Uiteraard uh, rond de klok van kwart vier het gedicht van de week. Want dat gaat over vriendschap. Dat vind jij ja, vast wel leuk. Ja, vindt, ja, ja, ja. Nou... Heb ik ook nog een plaat bij trouwens. Ja, heb je ook nog een plaat bij? Oké. Okay. Uh, natuurlijk hebben we uh, in het kort wat nieuws wat de afgelopen week in, uh, rond Zandvoort is gebeurd. We kijken uh, even vooruit naar Zandvoort Alive. Morgen een grote uh, spektakel op het strand. En we kijken naar het Tropicana Festival op zaterdag 23 juli. Daarnaast uh, hebben we rond de klok van kwart voor drie een interview met Walter Burger. U kunt hem wellicht, als u hem kent, van, uh, café, of nee, van restaurant Bries aan de burgemeester Engelbertstraat. En hij heeft uh, ja, toch wat, wat schokkend nieuws eigenlijk, hè? Ja, ik schrok ervan. Ja, ik schrok er ook van. Maar goed, hij gaat uh, tekst en uitleg geven rond de klok van kwart voor drie. Ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand, want we hebben een heleboel evenementen. Niet alleen dit weekend, maar ook in de komende weken. Dus er zit er vast iets bij wat van uw garing. Dus ik zou zeggen, houd pen en papier bij de hand. En natuurlijk ook veel muziek. En gewoon lekker binnen blijven, want het regent buiten. Ja. Gewoon lekker naar de radio luisteren. Heerlijk. Zo'n zaterdagmiddag. En hier is A Friend in Inderdaad weer uit De Gooise Vrouwen. Oh, that's what I want. Wie heeft hem niet gezien? Hè? De film Goze vrouwen. Ja, hij was enorm populair. En ook de muziek daaruit hoorde je onder andere het nummer A Friend in Deeds. Gedraaid bij Salve op zaterdag. Daarachteraan, I want you, dat was de nieuwe single van Silo Green. Ja, luisteraars. En uh, hier komt alvast het eerste evenement waar ik uw aandacht uh, voor wil vragen. En dat evenement is eigenlijk gisteren al gestart. Want uh, nieuw in Zandwoord is dit jaar het Corona Extra Wakeboard Tour. Want die hebben Dat is met die grote bak water. Een hele grote bak water. Dat is gisteren begonnen, vandaag en morgen. En uh, voor de paviljoens van Brussel en Mango's... is een gigantisch waterbassin gegraven van 60 bij 16 meter. En gevuld met bijna een miljoen liter water. Alleen daarom zou ik er al even heen Zo om heen. Te bekijken. En tijdens het evenement wordt tevens aandacht gevraagd... voor een wereldwijd schone stranden. En wat is nou wakeboarden? Wakeboarden is een sport die gelieerd is aan het waterskiën. Wakeboarders, ook wel riders genoemd staan zijwaarts op een boord en dat wordt door een kabel of een boot voortgetrokken. In dit bassin worden zij door een lier over het water getrokken. Zo kun je zonder speedboat of kabelbaan toch de juiste snelheid krijgen om verschillende moves en tricks te maken. Op het water of over de obstakels die in het bassin zijn geplaatst. Dus uh, ik zou zeggen, gaat u zeker even kijken, want het, alleen al, het hele bassin is gewoon een keer het bekijken waard. Het is vandaag nog en het is morgen en het is uh, voor de paviljoens van Brussel en Mango's. En laat je niet afschrikken door het weer, want dat valt best wel mee, toch? Dat valt best mee. Dat valt best wel mee, lekker temperatuurtjes over het helaas een klein beetje regen. Maar wie weet, misschien komt daar verandering in. Hoor je straks om half drie van Lex van de Horen. Hier is Alison Moyer. Me van zandvoort. Van, ja wat zit je daar nou weer tegenover hey, Nou, snel gevonden hoor We zijn er weer uit hoor Eric Clapton was dat en Change the World Het weer kunnen we niet veranderen, het weer is zoals het is Ja En ja. zo dadelijk om half drie horen we het meest betrouwbare weerbericht van Lex van de Oren ja, klopt. Toch? Uh, dat ja, wil jij ja, ja, toch ja, uh, onderschrijven? Maar ik dacht dat hij dat vorige week had gezegd van uh, die regenbui. Dat hij dat niet voorspeld had. Dat klopt ook wel. Want zijn, zijn weersverwachting liep tot en met woensdag. Kijk, en donderdag en wanneer en wanneer ging het regelen. De bij dat deze weer ik. recht gezet, Lex. Ook weer geregeld. Hé, <lacht> hey, uh, nou vind ik al dat we vrij veel politie hebben in Zandvoort. Ja. Maar daar komt nog meer bij. Nog meer? Ja, want ook dit jaar wordt de Zandvoortse politie in de zomermaanden versterkt met Duitse politiemensen. Matthias Hentscher en Bastiaan Lessemaas Maas gaan incorporeren combinatie met uh, een medewerker van de politie in Zandvoort surveilleren. Eerder jaren was er sprake van stage en het meelopen van Duitse collega's. Uh, de Duitse collega's worden ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen... ...naar de vele Duitse toeristen die elke zomer Zandvoort bezoeken. De Duitse politiemensen, en pas u even op, zijn bevoegd om dezelfde taak... ...als die van een Nederlandse politiemedewerker te vervullen... ...tot en met de aanhouding. Ook dragen zij hun eigen uh, geweldsmiddelen... ...zoals het vuurwapen en Matthias Henscher... ...is de maand juli aan het werk bij de politie Zandvoort... ...en Bastiaan -Lesse Maas neemt begin augustus dit stukje over. Ja, ja. Kijk, mooi initiatief, toch? Ja, natuurlijk, want het, al die Duitsers kunnen dan in hun eigen taal bekeurd worden. Ik hoor trouwens ook bij de Tour de France... ...heb je ook uh, Nederlandse politieagent, hè? Ja, klopt. Ja. ja, ja, die met die vlaggetjes. Dat bedoel ik. <laughs> <laughs> en die Nederlanders doen het daar goed, joh. Oh, het lijkt de Tour de France zelf wel. <laughs>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 Smile upon your face, mm, Sunny. Thank you, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire, Sunny. One so true. Yes, I love you, Sunny.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 Daar word ik nou gewoon vrolijk van, hè? De muziek uit de jaren 80 op de Stamford Radio. Je hoort de Narada, Michael Walden en Define Emotions. En de kijk is al op het klokje en dan is het al uh, 1,5-3. Tijd voor. CFM Tijd voor... Inderdaad, het CFM Weerbericht met Lex van de Oren. En hij zit uiteraard weer in de studio, want strandweer is het niet echt, hè, Lex? Nee. Goedemiddag. Hoewel, hoewel. Gisteren. Het was wel weer hoor. Ja, ja, ja. Maar toen was het hartstikke stil. Maar gisteren is vandaag weer niet, hè natuurlijk. Nee, maar het was echt een uh, prachtig gisteren hoor. Kijk, maar... en eergisteren, hoe prachtig was het toen? Toen hadden we een koude record. Jongen, jongen, wat een weer. Ja, ik, ik weet het niet hij precies uit mijn hoofd, de, de getallen, maar het was een koude record uh, donderdag. Wat een weer donderdag zeg. Ja, ja, ja. En een, uh, en een neerslagrecord. We gingen een, een lekker de record zien. Oké, okay. ja, het was ja. tijden niet zo slecht geweest. Nee, in tijden. En, en vooral s'avonds viel er ontzettend veel regen in een hele korte tijd. En uh, ik woon hier ook in Zandvoort in een appartementgebouw. Ja. En uh, de kelder stond onder water. Oké, okay, maar ik, zou, ik kijk even op, op de KNMI-weerkaart. Maar ik zag dus dat die hele wolk boven Zandvoort hangen. Maar hij, hij draaide. Ja, we zaten midden in een lage drukgebied. En okay. uh, dat, dat ontstond dus uh, woensdagavond al. En toen uh, zaten wij dus midden in het hoge drukgebied. We hebben eventjes een windstilte gehad. Toen zaten we in het oog. Ja. En toen ging het echt hard waaien en regenen. En dat was dus uh, in de middag en de avond. Oh. Hoeveel, hoeveel water is er wel niet gevallen? Nou, ongeveer uh, 80 tot 90 millimeter. Dat is dus 80 tot 90 liter per vierkante meter. Dat is ongelofelijk. Ja, het was echt uh, heel verschrikkelijk. Poeh. Maar je had, het, je, had het, je had het verwacht, hè, dat het zou gaan gebeuren? Nou, ik was een beetje, vorige week was ik over de dagen na woensdag, was ja. ik echt onzeker. Ik wist niet wat er ging gebeuren. Ik wist alleen dat het fout ging. En dat heb ik ook laten merken. En twitteraars hebben het ook allemaal... En ik heb dat getwitterd. Ja. En uh, dat is dus geretweet naar uh, door diverse... Hoe noem je dat? Re Een retweet. Een dus retweet. Een dus retweet. Ik word oud jongens. Dus mijn berichtje werd dus door, doorgestuurd. Oh, naar zeg dat dan. Hier ah, <laughs> moet je de trots gaan. Oké. Hier moet je de trots Je gaat verdiepen. Ja, altijd, ik zal het doen. Oké. Okay. Uh, dus uh, de, de twitter's op wordt die wisten het. Oké. Okay, dat het fout dat... ging. En als je op mijn website had gekeken, had je ook kunnen zien dat het fout ging. Ja. Goed. Maar uh, we zijn inmiddels weer een paar dagjes verder en het is uh, wederom bewolkt. En uh, wat uh, brengt het weer uh, uh, ons deze dagen? Nou, ik heb... eigenlijk heb ik er geen zin in, uh, al zo. Nee? Nee, want het is allemaal negatief. Probeer het eens positief te brengen. Dat is ook wel leuk. Het gaat regenen. <esatimus> we hebben vandaag veel bewolking en in de middag en vooral in de avond tot rond middernacht moeten we in de, moeten we doen met regen en daar zal behoorlijk weer wat naar beneden komen. Alleen niet zoveel als donderdag, maar het gaat knap regenen vanavond. Oh Geweldig, vind je? Ja, dat is zo We moeten enthousiast blijven. We moeten enthousiast blijven. De wind was vandaag, uh, nou, vanochtend was het uh, uh, rustig weer. Maar de wind is inmiddels toegenomen tot 6 aan het strand. In het dorp valt het nog wel mee. En de maximumtemperatuur valt ook nog wel mee. Dat is uh, ongeveer 19 graden. Maar ja, hou je vast. Morgen, dan is het 17 graden. En de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar is 21. Dus uh, we Zit er zitten, weer zitten er weer ver onder. Uh, het is morgen wisselend bewolkt. Ook wel wat zon. En een, in de lopende dag een, een toenemende buienkans. Met uh, in de middag mogelijk onweer. Oké, okay. dat is even voor de watersporters belangrijk. Ja. En dan uh, maandag. Dan is het ook wisselend bewolkt met eerst buien. En dan gaat het later gaan het opklaren. En in de avond is het maandag droog. Dus als je wil barbecue, moet, moet je dat maandag doen. Uh, er staat een vrij krachtige en een krachtige zuidwestenwindkracht 6. En de temperatuur die gaat eveneens als maandag naar de 17 graden toe. 17 graden, dat zijn oh, geen zomerse temperaturen. Ik nee, ga hem insmeren. Nee, nee, nee. insmeren. Ja, goed zo. Smeer weer, Smeer hem. <laughs> en dan, uh, ik ga niet verder dan dinsdag hoor. Uh, Oké. Okay. Ik vind het wel goed. Want dan is het wisselend bewolkt met buien en er staat een matige aan zeevrij vrij krachtige zuid-zuidwestenwind en de temperatuur je raadt het niet 17 graden. Nou, ja. dus F fantastische zomer. Dan ga ik globaal toch even door bij uh, de rest van de week. Oké. Okay. De komende week is het aanhoudend wisselvallig en vrij koel cool met geregeld buien. Okay. Alsjeblieft. Ja, je hebt er ook een vraag. Ja, nee, je krijg het gelijk. Oké. Okay. Strakke wind en uh, wisselvallig weer. En, uh, ja, vrij Af cool. en toe een beetje onweer erbij. Nou, ja. kan er ook nog wel bij. Ja, en ik heb zaterdag even een feestje in Zandvoort. En, uh, ja, de hoop was uh, buiten gebeuren, maar ik zie het zonder in. En zaterdag hebben we ook het uh, Tropicana Festival, hè? Dus... Ja, oh. en ja. morgenavond hebben we trouwens uh, Zandvoort Alive, hè? En als dus het dan oh, gaat omweren, Boe. Oh, Moeten moet er niet aan denken. Nou, uh, ik kan het niet veranderen, jongens. Dus. Zijn er nog wat leuks te melden? <laughs> Nee, echt niet. Nee nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar we kunnen het allemaal volgen. Hè? Ja. ja, je kan het volgen allemaal. En dan heb je echt het recente weerbericht op www.meteopagina.nl. En daar op die site staan allemaal linkjes naar uh, de mobiele site en naar Twitter. En de Twitter en daar zie je natuurlijk. Ja, eh, ook, ook, ja, ook, ja. Kanaal 45, dat heeft Sigel er nog niet afgehaald. Kanaal 45 zitten we nog steeds op. De, dus die heeft Sigel er niet afgehaald. Nee, die uh, is er niet afgehaald. Jongen, dus ja. die mazzel hebben we weer. Die doet het nog steeds. Die doet het nog. Oké. Okay. Okay. Hey Lex, mag ik je hartelijk danken. Ja, en uh, volgende week dan hoop ik met betere weer te komen. Oké. Okay, nou, wij ook. Maar we verwachten je wel weer in de studio als hey, ik dat zo hoor. uit <laughs> Ja, daar komt jij. You always <laughs> take the weather with you. The weather with you, speciaal voor jou, Lex. Dankjewel weer en tot volgende week. Het weerbericht is na te lezen op www.meteopagra.nl. En inderdaad, is hier Crowded House. Winner with you! Walking the room, singing is bij CFM, de single van uh, Crowded House and Where With You. Speciaal voor weg van Oren en hij is volgende week weer vast en zeker met betere bericht. Want veel slechter dan vandaag kan het natuurlijk niet, hè, gewoon. Daarachteraan Crystal Fighters en uh, pluis. Ja, en aangeschoven is uh, Walter uh, Burger van het uh, uh, restaurant Breeze aan de burgemeester Engelbertstraat. Walter, welkom. Goedemiddag. Het is niet persoonlijk, maar ik had je liever niet gezien vandaag. Nee, ik begrijp het. Want je hebt de uh, Sneu -nieuws, want ongeveer een jaar geleden zat je ook bij ons in de studio en toen kon je vertellen dat je het restaurant ging openen. En nu heb je een ander bericht. Ja, ik, uh, donderdag was het 14 juli, toen was ik precies een jaar open. En gisteren was het 15 juli en dan heb ik helaas uh, mijn laatste avond moeten doen. Wegens een aantal omstandigheden. En, uh, dus we zijn uh, helaas maar een jaar open geweest. Luisteraars, u kent Walter waarschijnlijk ook wel van het culinair gebeuren hier op Zandvoort, want daar was je ook met, met, met de zaak vertegenwoordigd. Ja. Uh, zonder er al te moeilijk over te doen, want ik heb, ik heb bijvoorbeeld gekeken op, op de site waar een heleboel reacties staan uh, over jouw kookkunsten en uh, zonder uh, een, een zwaar understatement te gebruiken, uh, allemaal lovende kritieken op jouw kookkunst. Ja, uh, als ik naar het internet kijk, inderdaad zijn we een, een, een goed lopende zaak en dan kun je zien in de dat mensen uh, graag bij mij komen eten, dat ze het restaurant mooi vinden, dat ze de bediening prettig vinden, uh, dat het eten goed is. Uh, het is alleen dat uh, de mensen helaas niet genoeg kwamen. Dat is ongeveer een beetje het, het grote issue. Ja, nou dat is, een, dat is een, een, een, ik moet niet zeggen, vaker voorkomende situatie. Maar goed, het ligt, niet, het ligt absoluut niet aan je kookkunst. De kwaliteit van je producten was goed, maar er kwamen te weinig mensen. Ja. En uh, dan ligt het niet per se aan Zandvoort. Want uh, Zandvoort heeft natuurlijk ook nog steeds gewoon 16.500 inwoners. Uh, maar we hebben heel veel keuze in Zandvoort. En uh, uit de achterlanden uh, komt er uh, te weinig naar Zandvoort toe om daar uh, te komen eten. Dan moet ik denken aan uh, Aardehout, uh, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem. Ja. En dan uh, is, is Zandvoort of net te ver weg of uh, ze kiezen uh, iets, een andere locatie. Ja, wij zeggen altijd van ja, de zomermaan is hartstikke druk, dus dan moet er een boterham te verdienen zijn. Maar ja, je moet ook de winter door natuurlijk. Ja, en de winter was op zich. Uh, ik moet zeggen dat ik als ik kijk naar mijn, mijn, mijn cijfers, wat ik natuurlijk de afgelopen weken ja. regelmatig, regelmatig heb gedaan. gedaan. Ja, ja. Ja, dan, dan zie ik gewoon inderdaad, uh, toen ik in open ging, uh, was het inderdaad uh, even een aanloopperiode. En dan zie je september, oktober, uh, tot halverwege november gaat het onwijs goed. En dan gaat het heel goed. Hm. En dan wordt het opeens 5 december, en dan wordt het in. En dan zie je kerst leeft dan weer. Helemaal op. Ja. En toen ben ik twee weken dicht geweest. En januari, februari waren eigenlijk uh, boven de verwachting. Had ik gezegd: Nou, als dit de winter is in Zandvoort, ja. laat maar komen. Maar toen kwamen maart, april en mei. En dan zeg ik: Ja, mei was toch een mooie maand. Ja, halverwege. Maar toen werd het te snel mooi, een mooi weer. En bleven de, de mensen te lang op het strand. Ja. En heb ik, uh, net zat ik daar tussenin. Ja, dat wilde ik nog even aan je vragen. Tegenwoordig heb je inderdaad uh, jaar rond uh, paviljoens uh, op Zandvoort, andere strandpaviljoens, Echt uitgebreide keuken ook uh, op het strand. Ja. Daar heeft vast en zeker ook mee te maken. Tuurlijk, uh, de jongens op het strand die, die, die doen ook steeds meer beter hun best. Omdat de concurrentie daar ook, uh, nou, zeg maar, moordend is. En dat uh, werkt zich uh, toch wel door, ook in het, in het dorp zelf. Ja, maar dat, merken we, dat merk je ook dat mensen lang, bij mooi weer langer op het strand blijven. Dus pas later het dorp ingaan. Dus, dat merken ze in de, in de, in de kroegen merken ze dat ook. En natuurlijk in de restaurants ook. Want ja. ze, bij ja. mooi weer blijven ze op het strand gaan ze daar een hapje eten. De faciliteiten zijn gewoon veel, veel beter geworden op het strand. En wanneer op een gegeven moment uh, zei je tegen jezelf van ja. Uh, nu, het is precies een jaar? Ja. Is het toevallig dat het een jaar is? Of... Nee, nee. Ik heb voor mezelf heb ik vorig jaar besloten om, inderdaad om het een jaar aan te kijken. En te kijken wat, hoe, hoe het gaat lopen. En dan, inderdaad, dan zit je naartoe te kijken. En dan denk je bij Als ik nu een hele goede zomer draai. Dan maak ik de winter goed. Maar ja, dan er staat de volgende winter ook weer voor de deur. En uh, vind ik dat op zich niet zo erg. Maar ik had ook nog een beetje een gezondheidsprobleem vanwege mijn knie. Ja. Dus uh, om bij mij in het restaurant iedere dag die trappen op en neer te gaan lopen, dat werd op een gegeven moment toch wel heel erg zwaar. Ja. Dus je gaat nu eerst even revalideren? of? Wat, ja, ik wat... heb, uh, aanstaande woensdag moet ik uh, naar, naar Rotterdam en dan gaan ze uh, kijken wat ze met mijn knie kunnen doen. Wat ik nu hoorde is dat ze een, een filmlaagje tussen mijn knieschijven willen leggen, zodat uh, daar de irritatie weg is. En dan moet het uh, allemaal weer uh, als goed zijn, als nieuw. Hm. Oké, okay, maar uh, we zijn toch als kok niet, uh, niet uh, kwijt? Nee, nee, absoluut. Op termijn, ik denk dat, ik dat je eerst gaat focussen op je knie. Maar... Ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik moet zeggen, ik heb het uh, altijd reus naar mijn zin gehad in Zandvoort. Ik vind het leuk om uh, met de mensen hier om te gaan. Mensen zijn aardig, mensen zijn uh, joviaal naar je toe. En, uh, ik, ik heb een goede, uh, goede band met Zandvoort gekregen. Ik woon sinds vijf jaar Woon ik in, in Heemsteden. ...en uh, ik heb het hier heel goed naar mijn zin... ...dus ik, ik zou geen reden vinden... ...om bijvoorbeeld niet in Zandvoort te gaan koken straks. Oké, okay. even, even een andere vraag... ...wat, wat, je, wat wij vaak horen uh, in de wandelgangen... Is de, is ook de, de, ...kijk, je zegt... ...er de de, de, de, de, de kwamen min, bijna minder gasten... Ja. Uh, ...die niet opwegen tegen de kosten... Ja. ...maar uh, even een algemene beschouw, beschouwelijke vraag... ...hoe vind je de, uh, uh, over het algemeen... ...de, de huurprijzen versus de, de locaties... Ja, eigenlijk een moment dat je zegt van uh, de locatie is te duur. Ja, dan had je dat zeggen uh, de verhuurders, dat had je van tevoren moeten bedenken maar je gaat uit van een bepaald aantal mensen wat je, wat je verwacht en uh, wat, je, wat je denkt te gaan omzetten. En uh, ik moet zeggen, in het begin van de, van de periode zeker het eerste halfjaar was dat geen probleem en dan ging het allemaal hartstikke goed en dan hoor je niemand. En op het moment dat het inderdaad slecht gaat, dan hoor je opeens van dat uh, de huur te duur is of dat de locatie verkeerd is. Uh, het is namelijk een veel gebruikt argument. Ja, tuurlijk. Het is, uh, wat, waar ik zit is, is een moeilijke locatie en dat dus ik van tevoren ook, dus uh, nee. dat was niet zo'n echt, uh, zeg van, oh, dit, uh, dat, dat geef ik uh, de reden op. Het is nee. gewoon een combinatie van. Het is inderdaad uh, het weer. Uh, Neem afgelopen donderdag uh, bij, mij, <laughs> bij, bij mij, voor de deur. Weet je, ja, nou, uh, daar, zit, daar zit de schuldige. Le Lex uh, regelt dat altijd. Ja, de schuldige. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ja, bedankt. ja bedankt. Bij mij voor de deur weet je inderdaad gezant verhaald en daarna had je een douche, dus je was ja. schoon en, en droog en uh, voordat je binnenkwam, ja, er waren heel weinig mensen gewoon in het dorp. En dat is uh, dan gewoon heel moeilijk. En als ik dan uh, s'avonds, wat ik altijd doe, een rondje door het dorp doe en ik kijk naar mijn collega's, die hebben het dan ook uh, zwaar en ik denk bij mezelf, ja jongens, uh, het is niet makkelijk. Nee, het is buffelen. Ja, dit is echt bufferaard. Uh, mensen denken, ja, je gaat om vijf uur open en om tien uur ga je keuken dicht. Nee, nee. Ja, je begint, uh, ja, s ochtends om acht uur begin ik, uh, en dat klinkt heel lorrig, met strijken. Want uh, ik heb tafel in en dat doe ik in de laven helemaal zelf. Dus ja. ik begin met strijken en daarna is het naar je leveranciers. Uh, uh, dan ga je beginnen met je mise en plas. En ja, de mise en place tijd is tegenwoordig gewoon 60 tot bijna 65 procent van je tijd. Dus daar moet je gewoon heel goed rekening mee houden. Nou, persoonlijk hoop ik dat we uh, op, op termijn niet kwijt zijn uh, als kok in Zandvoort. Nee, ik, uh, ik ga. Maar je bent zelf ook niet, niet, niet, niet, je, zit niet uh, je zit er niet tegenop. Een kok, ik, bedoel, ik zeg dan zeggen een kok, een goede kok vindt altijd wel weer een uh, werk. Oh ja, absoluut. Ik, uh, ik ben niet bang voor dat ik uh, niet meer als kok aan de, aan de slag zou gaan. Absoluut niet. Walter, als uh, mensen die naar nou luisteren een mooie optie voor je hebben. Ja, ze kunnen hem natuurlijk altijd bereiken. Um, uh, info at bries bij Walter. Um, ik <laughs> moet even nadenken. En anders, uh, mijn telefoonnummer is 0652614700. Nou, nog een keer dat 06 nummer. 0652614700. Oké, okay. nou ik vind het uh, geweldig dat je, dat je toelichtingen wil geven. Zijn nou. we iets vergeten? Nee, volgens mij niet. En ik wil gewoon uh, alle uh, gasten die bij mij zijn geweest eten, nogmaals hartelijk bedanken. Ik heb altijd met plezier en met veel... Uh, overtuiging voor de mensen die willen, willen koken en ik, uh, wat ik altijd gedaan heb als kok, ik kwam graag bij de mensen aan tafel en vond het leuk om met ze uh, te, te praten over eten of over hoe, hoe, hoe het gaat ja. en uh, dat hoop ik gewoon binnenkort weer te kunnen doen want ik vind het nog steeds leuk in zijn Oké, okay. ja. hartstikke bedankt voor je toelichting en wees je een hele goede toekomst Walter uh, we schouwen het volgende nummer uh, als, een, uh, als een, uh, een hart onder de riem van uh, de jongens van CFM dankjewel. de muppets <lacht> They born the herd, the herd, the herd, the herd, the the chocolate, the bring the herd, the chocolate, the herd, the chocolate, the chocolate, the the chocolate, chocolate, chocolate, On the booze. <laughs> <laughs>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 Volk van geschrokken, hoor, van het nieuws. hoor gisteren, hè? Ja. Van uh, Walter. Bries bij Walter. Uh, ja, die heeft uh, de deuren helaas uh, moeten sluiten hier in Zandvoort. Maar wel heel reëel heel verhaal. Ja. Heel heel verhaal. Maar wens Walter natuurlijk heel veel succes in de toekomst en we zijn hem zeker niet kwijt. Zeker wel blij om. Ja. dadelijk zijn we er met u twee van Zandvoort op zaterdag graag tot zometeen. met uiteraard heel veel muziek en informatie. Les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens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 Demain matin quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous pourrons avoir rêvé, mais pour l'instant ils traversent dans la nuit, d'autres villages endormis les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent, viens voir les comédiens, les rythme buts. Via le cable au 104.5.